Met het NOS-journaal. Oud-beding is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie de Wit volgende week hoort. Later komen onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bos aan bod. De commissie heeft eerder de oorzaken van de kredietcrisis onderzocht. Dat was een gewoon parlementair onderzoek. De commissie doet nu in een enquêteonderzoek naar de maatregelen die de staat destijds heeft genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de overname van ABN AMRO en de steun aan ING, SNS Reaal en Egon. De openbare verhoren van de enquêtecommissie duren vijf weken.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 Het weer vanmiddag wolken en zon. Morgen in de ochtend nog zon. In de middag bewolkt en s'avonds regen. Met gemiddeld 16 graden is het tamelijk zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4. Amsterdam richting Delft tussen de knopen de Prins Klausplein en Ippenburg 3 kilometer. Het heeft te maken met een ernstige aanrijding Bij Ippenburg zijn drie rijstroken dicht. Technisch onderzoek moet nog plaatsvinden. De afsluiting gaat nog eventjes duren.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 uit twee uur van de vier en nog steeds te gast Han met mooie muziek Han. Welke ja. zijn we mee begonnen twee uur? Dat was uh, de super session met uh, Mike Bloomfield en El Cooper. Uh, ja, een historische plaat die ik uh, in de jaren 60, 70 ontzettend veel verkocht heb altijd. Ja. In de winkel. Ja. Ik weet het, dat ik heb hem ook. Ja. El <laughs> Cooper en uh, Mike Bloomfield Wie deden er nog meer mee trouwens. Nou dat ook. Uh, Steve Stills, Stills, Stills, Ja. ja. ja. ja <coughs> Ja, het was uh, in de tijd, uh, ja, soms gewoon een beetje jammen met elkaar, ja. wel gezellig, leuk. Um, welkom terug, uh, dames en heren, bij het tweede uur van de Jaren. Um, we hebben vandaag dus als gast Han van, van Dam, oftewel, Berl House Bailey. <laughs> ja, nee, gaat ja, goed, wit. Op, de, op, de, op, deze, op deze regenachtige maandag. Ja, ja. Ja. <laughs> ver, ver, Ik dacht ja. dat het een natte zondag was. Vrijdag en zaterdag weer te zien, hoor, op het podium. Blie. Dus, uh, ja, als baby. Oh, oh ja Oh, ja, spelen Vrijdag spelen we in, uh, in uh, Lelystad. Samen met de Ruben Hoekenband. Oké. Okay. En uh, zaterdag staan we in uh, Rosblues, Rosmalen met Johnny Winter. Zo. In het, in het hoofdprogramma, wij in het voorprogramma. En uh, dat is wel leuk. ja. ja. En wanneer zitten jullie weer eens in de buurt? Want uh, Rotsmalen zitten, zie ik me niet heen gaan op de fiets. Er zitten ontzettend weinig in de buurt. Oh, het is, maar... uh, volgende week is het ook weer uh, Hannover en... Uh... En groesbeek en bestdorp in zeeland en we zitten door het hele land maar hier zelden alleen als het nieuwe cd uitkomt dan doen we altijd even iets in uh, patronaat ja, ja. kleine zaal altijd lekker vol Nou, tijd voor een nieuwe cd ja, uh, zou ik ja zeggen. dat uh, we bestaan straks 40 jaar dus die uh, die komt eraan oké okay. dus We zijn mee bezig oké okay. nou dat is lekker want uh, dat hebben we wel eens een keertje behoefte aan weer aan uh, aan, een, aan een goede goede zo ja. is het. Ja. Oké, okay, um, Johnny Rivers. Had je ja, uiteraard. we hebben Johnny Rivers mogen we niet overslaan. Hè? Rock, nee. Pneumonia en Boogie Woogie Vloeg. Dat is een heerlijke nummer met veel pianowerk. Oké, okay. nou we gaan ervan genieten. en de boogie woogie flew, en dat was uh, een uh, nummer van uh, john rivers ja wat we wel straks doen natuurlijk uh, is de confrontatie die laten we vandaag wel gewoon doorgaan want het is mooi weer besloten verrekening de zon schijnt buiten We hebben zelfs het scherm dicht um, en de voordeur staat open en de voordeur staat zelfs ja, ook nog nou we kunnen straks wel op terras nou ja wat scheelt er ja we moeten een beetje onze best doen de programma directeur te kijken dus ja <laughs> We moeten zorgen dat we vandaag een beetje kwaliteit hebben. Als je volgende week weer niet eens kunnen aan we het Ja, maar dat doen we toch altijd tijd aan het <laughs> Ik doe net zo of het niet is, want ik zit gewoon ondertussen onderuit gezakt achter de microfoon en dat soort dingen Ja, dat is we bekend. Maar wacht maar tot er een webcam komt. Ja, nee, dat moet ik zelfs haar gaan doen. Ja. En opmaken. En opmaken. Ja, want op televisie moet je altijd een beetje smink op je gezicht hebben Ja, gedaan, Dat begint he? nu een beetje op koffietijd te lijken. Ja, ja, ja. Nou, Oké, okay, dat je laat je... Dan helaas niet <laughs> klaar maar dat <stillen> niet veel. <laughs> Koffie. <laughs> koffietijd. Ja. Nou, laten we het bezighouden met de goede muziek. We hebben een gast in onze studio. En die uh, heeft hele mooie platen meegenomen. En ik wil zoveel mogelijk daarvan horen, dames en heren. En we hebben het nog even. Eh. Uh, wat is het volgende dan? Wat gaan we ja, doen? Ja, de begeleidingsband van Bill oh, oh, Young. Yeah. Crazy yeah. Horse. Crazy Horse, ja. Yeah. Ja, met de uh, prachtige nummer Dirty Dirty. Oh. Ja, met die prachtige uh, gitaarsolos erin. Slides. Yeah. Van Rijkoeder. Prachtig mooi. Ja, we gaan luisteren. Crazy Horse en Dirty Dirty. Koffie, tijd. <laughs> met, met een mok op. Oh nee, wat is dat? Een, een bitterkoekje. een bitterpunt. Een mokpuntpunt. Mok mok mok <laughs> die zou wel lekker, zijn. die vind je niet meer. Nee, nee die zijn er niet meer. Um, goed, nou, dat is onverwacht heerlijk, gezellig, lekker. Uh, dankjewel, Jozé. <laughs> goed, um, dit wow. was uh, Crazy Horus de begeleidingsband. Yes. Zo, koffietijd, koffietijd. Sorry, ik moest even tussendoor. Ja, ja, maar goed, we waren met een serieus programma <laughs> bezig, maar het gaat weer geheel de verkeerde kant op. Maar goed, we hebben wel lekkere koffie, daar gaat het om. Um, goed, ik zei het dus al, Crazy Horse, Begeleidingsband in de tijd van uh, Neil Young, en ze doen nog wel eens wat samen geloof ik. En uh, dat heette Vies Vies, oftewel, op zijn Engels gesproken Dirty, Dirty. Hey, en als je het over Dirty hebt, maar nou ja, dan kun je nog maar één artiest hierna draaien denk ik ja dan uh, ja dat maar wel een van mijn favoriete artiesten het ja. is uh, kijk argentine turner show was natuurlijk fantastisch ja. maar Eric Turner uh, ja. solo was uh, in de jaren 40 50 al zeer goed in zijn roll tijd ja. en en de in maar blues tijd uh, en uh, nou heeft ook nog in de jaren 60-70 een solo plaat gemaakt die ik geweldig vind, met vooral die teksten zijn, nou ja, uh, allemaal een beetje cynisch, soms een beetje dirty, ja. uh, prachtige slaggitaartjes van hem, die, die, die heerlijke stem van hem. We gaan even twee nummers draaien. Ja, huh? oké. Okay. En die heette? Nou, That's How Much I Love You, dat is gewoon een, eigenlijk een country nummer van uh, Eddie Arnold geloof ik, wat ja. hij zingt, en uh, de tekst is lekker cynisch. En uh, daarna is het One Night Stand, nou dat weten we het wel Dan weten we het wel hè. maar daar wist Tina niks van <laughs> <laughs> If I had a nipple, tell you what I do Spin it all on bubblegum and stick it all on you Buy me some bubblegum and stick it all on you 'Cause that's how much I love you and wanna stick with you, baby. That's how much I love you. Listen now, baby. If you was a horsefly and, a high and a great mare, I an open mare, I'd stand and let you bite on me, and I swear I wouldn't move a hair. I'd stand and let you chew on me, and I swear I wouldn't move a hair. 'Cause that's how much I love you, baby. That's how much I dig on you. If you was a picture, I'd hang you on the wall Sit where I could see you, and I'd never move at all You know, hanging where I could look at it, and never move at all Cause well, guess how much I love you, baby That's how much I you I'll worry you to death, girl, until you let me in That's how much I dig on you, baby That's how much I love you Now if you was a sinner and I was a saint I would follow you to hell, girl, although you'd be a hank I follow you to How Much I Love You, turn We gaan gelijk nog even door. Komt de volgende al? Ja, die komt eraan. Oh, die komt eraan. One Night Stand. <middels> <middels> I don't want nobody, woman or man, think I'm trying to do them wrong. I'm a one-night stand. Sure, I'm a ladies' man. So yeah, you can dig it. And you can breathe. You can go out on the town with me. That's me. I've got to stay free. So if you find. It is I'm a one night, one night, one night The Women say I'm a good man I've got to stay a one night stand You can go out on the town with me But remember When the night is done You bet your fun Goodbye, see you later All my life, couldn't pay the price. It takes three dollars to get everything you can straight to get rid of. Mm -mm, not for me, I got to stay free. Don't want no home, wanna live on. Ike Turner was dat, zonder uh, Tina, want uh, die was een avondje thuis, want hij had een one stand, dus <laughs> bleef Tina gewoon thuis met tijd. Ike Turner dus, uh, wereldberoemd. Uh, eigenlijk van hem. Solo is niet zoveel bekend, althans niet bij het grote publiek. Maar samen met Tina natuurlijk wel. River Deep Mountain High. Uh, uh, Love Like Yours. Uh, Proud ja. Mary natuurlijk. Waarvan iedereen nog steeds denkt dat hij het geschreven heeft. Maar dat is niet waar. Want het is natuurlijk van Creedence Creewald Revival. Maar goed. Hé, hey, uh, we gaan toch even een van onze vaste onderdelen in het programma doen. En dat uh, is natuurlijk logisch. Want dat uh, moeten we wel blijven doen. The, hey. the Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. The De confrontatie. de confrontatie. Ja, de confrontatie tussen de Beatles en Stones. Hoeks en twisten, het breken opnieuw uit. De mensen staan weer recht tegenover elkaar op het plein. Namens de Stones-fans aan de ene kant en de Beatles-fans aan de andere kant. Onzin. Uh, we, gaan, uh, we zijn nog steeds bezig met de witte dubbeleaar. Oftewel, de White Album van de Beatles Het staat tegenover uh, Let It Bleed van de Stones. U weet, het loopt al lang niet meer synchroon, want... Uh, um, de White Album is een dubbel LP uit 68 En Let It Bleed is al een Stones LP uit 1969 Maar ja, we blijven ze gewoon lekker tegenover elkaar zetten zolang als het allemaal kan uh, We beginnen natuurlijk weer zoals te doen gebruikelijk met de Beatles Een nummer geschreven door John Lennon Het is niet lang, het is maar een kort liedje, maar evengoed verschrikkelijk mooi John Lennon zingt I'm so tired Nee, dat is niet verkeerde Dit is een andere Sorry hoor, dit is het volgende nummer al <laughs> Nee, ja. is ja, is Dit is Blackbird. Dit is nummer drie. Dan nou was ik zo moe. Hè? Nou was ik zo moe. Goed. Uh, ja, dat is een beetje lastig. De, de, want hij komt vanuit Marten. Maar die pakt hij hem in één keer op. Er ja. zit geen bandje tussen. Nee, dat klopt. Nou. I'm so tired. Niet dus wel. I'm so tired. I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 My mind is set on you I wonder should I call you But I know what you would do You'd say, hey, look you want But it's no joke, it's doing me harm You know I can't sleep, I can't stop the rain. You know it's three weeks, I'm going insane You know I'll give you everything I've got For a little peace of mind I'm so tired, I'm feeling so upset Although I'm so tired, I'll have another cigarette And curse the Walter Raleigh, he was such a stupid cat Dat was hem, uh, ja, met uh, uh, John Lennon. Dus I'm so tight, een typisch Lennon nummer 2 van Kantree van het White Album. We zijn bijna met de confrontatie en we gaan nu naar de Stones. The, The rolling, rolling Stones. The People. The, The, The Rolling, rolling Stones. Stones. The People. Confrontatie. En ik weet nog wel dat we toen uh, dit een keer live gedaan hebben hier bij de buren. Uh... Um, dat, uh, dat toen de Stones fans, een van de Stones fans zei... Ja, en de Stones alle lekker allemaal ruige muziek. En toen heb ik, weet ik nog, om die man te pesten dit nummer toegedraaid. Want dit heeft niets, helemaal niets met ruig te maken. Dit is gewoon een cowboy liedje. De Stones hadden toen de tijd de hit uh, Honky Tonk Women. Uh, met met prachtig gitaarwerk van Keith Richards en Mick Taylor. Maar dat was ongeveer ten tijde van deze plaat, van deze LP. Alleen het nummer Honky Tonk Women kwam er niet in voor. Nee, die komt niet op deze LP voor Maar wel een alternatieve versie ervan En dat maakt het nog juist zo leuk Met um, Keith Richard op gitaar um, Mick Taylor op slidegitaar uh, Charlie Watts op drums ja. En uh, verder Byron Berlin op fiddle En natuurlijk de zang van Mick Jagger Het is gewoon Honky Tonk Woman De tekst is aangepast En het heeft niets ruigs. Het is gewoon een cowboyliedje. liedje Hier komt ie, Hon Country Honk Here we go. En u herkende natuurlijk ongetwijfeld het prachtige Honky Tonk Women. Maar dan op een geheel alternatieve wijze gedaan door de heren Rolling Stones op de LP Let It Bleed. En daar staan nog hele mooie liedjes op. Maar daar, komt, daar komen we vanzelf toe, Want we zijn al lang niet klaar met die confrontatie. Dan kunt u uh, van de baan. We hebben nog zat. Uh, ja, uh, nu gaan we verder met uh, jouw keus. Want, ja, wacht, nou, ik heb ook meegenomen... Uh... Jimmy McCliff, waarom? Ah. The Last Minute, hij speelt daar piano en orgel. Ja. Uh, waarom dat nummer? Omdat ik uh, toen nog ja, net 13, 14, 15 jaar was. Eh, je kent het wel, ja. we hebben jasje aan en naar nou, Ecstos. Ja. En wie speelde daar? Rob Hoeken. En die speelde ook altijd dit nummer. Ja. Mark Jansen speelde het ook altijd. Dus we gaan nu luisteren naar de originele van Jimmy McCliff. The Last Minute. Ja, een Hemel Torgel en uh, een van de pioniers, mag je gerust zeggen wat betreft de jazzmuziek um, op uh, jazz en, en rhythm and blues op Hemel Orgel. samen met Booker T. Jones natuurlijk en met niet te vergeten Jimmy Smith en natuurlijk Jimmy McGriff en, uh, toen kwamen er van dit soort nummers zelfs nog singles uit. Ik kan er nog, ja. nog een een hebben. dat heb ik nog ergens thuis liggen van Jimmy McGriff. Dat heette All About My Girl of zo. Waar kwam ja, het toe in ja, ja. Gewoon zo'n instrumentaal hammond stukje. Dat kon toen nog op het... Uh, ja. Jimmy McGriff uh, deed in dit geval piano en Hammond. Prachtig mooi. We gaan door met... Ja, uh, uh, yeah, met jou bent. Ja, toch even met nog met Errolijs, steeds, uh, uh, ja, We staan alweer uh, we bijna 40 jaar en... Uh, we gaan lekker gewoon de bekende, het bekendste, ja, bekendste nummer Beware van En uh, Peebles hebben we gebracht. En Frits Pits heeft hem heel veel gedraaid. Ja. Net geen hit geworden. Maar uh, Hans Dover zit erbij, Rob van Donslaan, Orgel. handen op piano natuurlijk. En ja. Vendertje Ige, ingedubt. En ja. ook nog extra gedaan. En we hadden Tineke natuurlijk. En Tineke natuurlijk, onze, onze Tineke. En, en Gieter, wie was toen de is? En er zat John, uh, John Laporte en John Laporte. Uh, Guus Laporte zat erbij. Okay. En we okay. we de stichting op Bas. Oké, okay. fantastisch. Beware. Nou, hier komen ze, dames en heren. Bellhouse. beware. ...tijd gebruikt door onder andere Frits Pits in de avondspits... ...maar uh, helaas, uh, ja, mijn grote hit is nooit geworden. Dat niet. Maar het, het, is, het is het wel. Het klinkt het wel. voor. het wel erg veel gevraagd. En de, de LP heeft goed verkocht. Ja. Kijk, die rond de 15.000 zat dus een behoorlijk aantal. Nou, dat is van de hele de tijd uh, met Herman Brood. In die, uh, zes, dat was toen, de uh, Ariola zaten we toen bij. ja. Ja. Ja. ja. Hé, hey, zit we op station show geweest. Attentie, dames en heren. Het een-na-laatste nummer gaat nu gedraaid worden. Oh. Ik herhaal. Het een-na-laatste nummer gaat nu gedraaid worden. Fijn, dank of, u. Ruud Janssen, wilt u uw telefoon uitzetten alsjeblieft? Dank u wel. <laughs> <laughs> ja, we gaan nou, ik even... vind dat je er leuk op inspeelt, dat wel. van <laughs> Harry. Ja, we gaan even naar uh, QB, dames en heren. Want het, ja, de man is uh, nu ongeveer een maand geleden overleden. En uh, ja, dat was toch eigenlijk wel Nederlands blues-gigant. Er waren meer grote, maar hij was toch eigenlijk de inventor, mag je wel zeggen. De man die de blues eigenlijk bij het grote publiek gebracht heeft. Met name met prachtige plaat als Desolation. En wat ik nog steeds het hoogtepunt vind: groeten uit Grollo. Um, we, we hebben uh, hier een LP die heet uh, Rock of Pop Giants of Rock Giant. Pop Giant, ja, pop, met, yeah. uh, met alle bekende bands uit die tijd in Nederland. Ja, ja. En daar gaan we nummer van QB van draaien. Laten we dat maar even doen. We zitten nu toch lekker in die sfeer. En hoe heet het? Check nummer, my baby, is van uh, Junior Wells, meen ik. Hè. Is dat? Ja, ja. Yeah. and the Blizzard. Mm -hmm. Thank <laughs> Is dat van uh, Kiwi en de Blizzards En we hebben zoveel muziek bij ons dat we zitten nog een beetje te twijfelen voor wat, wat de volgende nummer is. Ik wil over. gewoon een nieuwe LP hebben. Ja, uh, snap dat dan? Ja. <laughs> ja. Nou, wordt, maar, Daar wordt niet naar gezocht. Oké, okay, nee, dan gaat het goed. Ja. Een LP? Nou ja, het... ja tuurlijk. Het oh. is een LP. Dat is ja, een LP. Dit is een LP. We gaan gewoon een boekje eindigen. En oh, heerlijk. En dan gaan we is, uh, dan gaan we de drank. Ja. Nummer 4. Nummer 4. Goed zo. Nou. Dan komt verhaal, er komt er om kan ik ervoor luisteren. Een... Ja, dat is altijd handig. Goed, wat gaan we krijgen? Ja, ja, we, gaan toch, we gaan toch lekker boegoehoe. Boeg. Het is het verhaal van Mieterlijks Lewis, die in, in, in 1961 nog een laatste LP heeft gemaakt. Hij kwam om half twee de studio in in New York. Ja. En hij belde met iemand en ze zegt, ja oké, okay, ik zie hem om half vijf. En toen moest de hele LP nog opgenomen worden. <laughs> Dus de producers waren doodnerveus, maar om half vijf was hij klaar. Ja. En uh, we gaan horen hoe hij solo een boogie boogie neerlegt die, uh, nou ja, zo is het hoort. En uh, Beertrap heet het. Het is okay. geweldig. Meet Lux Lewis. Oh, oh, Alex Lewis, helaas kwam er niet meer helemaal aan uh, toe denk ik, maar goed, de componist van de beroemde Honky Tonk Train Blues, daar is hij de uitvinder van. Um, Hier zal de Piano, we gaan eruit, want het zit erop voor vandaag. Uh, Bell Baby Bailey, of Rohan, hartstikke bedankt voor je okay, graag gedaan. bijdrage aan dit programma. Uh, en zeer, zeer enthousiast, je mag, je mag nog eens terugkomen, ik vind hartstikke leuk. Marius, bedankt voor de techniek. Jij, en, uh, Jij bedankt voor de zaalvulling. Ja, dankjewel. Want ja, je hebt geen LP's meegenomen vandaag. wel, ik had ze wel. Mee. Ja, oké, dan wierden ze meer niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik had Neil Young bij me, ik had Yes ja. bij me. Maar die komen volgende week. Die komen volgende week. Bedankt voor het luisteren allemaal en uh, tot volgende week.